Van de Marktkoopman. Een 16 delige hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie mijne te Goede, Deel 11. Ja meneer, de markt is georganiseerd. En, en Cardozo weet wat hij moet doen. Jawel meneer, het nieuwe busje. We hebben het al ingeladen meneer. Kunnen we morgen meteen naar de vang? Thank you. Uitladen ja, maar, uitladen uitlade, ja. Ik ga de auto van in. Als dus jij het dan even aanpakt. Ja. Oei. is die rotzooi nog zwaar, zeg. Stel je niet aan. Ah mannen. Mooi stekkie. Best oh, niet zo. Best voor daar, maar ik meeste. Ja, ik wil me nergens mee bemoeien natuurlijk. Maar jullie zitten zeker achter de moordenaar van Roggenam. Ja, maar even een mondje dicht, hè? anders staan we hier voor Joke. Ja, nou, maak je maar geen zorgen. Ik sta aan jullie kant. Roggen was een goede kerel, iedereen mocht hem. Ik hoop dat je die smeerlam snel te pakken krijgt. We doen ons best. Zeg, compagnon, zou je ook zo goed willen zijn om iets aan te pakken? Eén hey, momentje, compagnon. Ja, dan moet meer politie op de markt. Veel meer uniformen. Twee mannen kunnen toch maar geen mogelijkheid de zaken in de gaten houden. Ze jatten als de raven. Er zijn nog wel mensen in burger. Ah, daar heb ik niks aan. Die schrikken niet af. Ik heb al een paar keer naar je baas geschreven. Nou, die schrijft dan netjes terug. Maar meer agenten komen er niet. Ja, gewoon blijven, zeur. Iedere week een briefje schrijven en uh, tien brieven een audiëntie aanvragen. En dat helpt? Ja, die hoofdcommissaris is een heel aardige man. Maar, maar het probleem is dat hij gewoon te weinig mensen dus heeft. het uh, helpt niet. Ja, ah, gewoon blijven proberen. Ik ga gelijk weer een brief schrijven. Ik zie jullie nog wel, ga maar zo. Ben je nou uitgekletst, domme? Ik zou me een ongeluk. En jij staat maar een beetje te zeiken over de infrastructuur van het Amsterdamse politiekorps. Met die baan. Ja. Hij wil of er lood in zit. Wat zit er eigenlijk in? Even kijken. Jute. Jute? Wat moeten we nou met Jute? Leg maar weer terug. Jute is heel modern. Kunstenaars tegen de muur. Kunstenaarsjaar, twintig jaar geleden. Het gaat rafelen en verkleuren. Maar dat is het juist. Ga maar naar het stedelijk Museum. Daar hangt het kunstwerk Jute. Een vierdimensionale droom. Oh, nou, pak het dan maar aan. Ja. Oh, hey, jullie zijn nieuw, hè? Uh, hij wel. Ik niet meer. Willen jullie koffie? Twee koffie en drie kroketten. Kroketten? Op je nuchtere maag? Ja, hoe zit het nu? Twee koffie en drie kroketten. Ik uh, kan jullie toch wel vertrouwen, hè? We zijn goed voor ons geld. Tenminste, als we wat verdiend hebben. Nou, dat is geen probleem. Als ik mijn koffie en broodjes kwijt ben, kom ik even een mooi stoffie uitzoeken. Een mooi stoffie voor weinig geld. Je komt maar. Meneer is de baas. Nou, dag. <laughs> Schatje, he? Schatje, he? Wanneer ga je nou eens eindelijk aan het werk? Balen, sjouwen, homa. Uit je doppen kijken homar. Oh, maar ik ben nog steeds brigadier, weet je wel? Tuurlijk, brigadier. Maar, als u nou... Meneer? Meneer, wat kost dat uh, couponnetje? Een momentje, mevrouwtje. Eén momentje. Ik moet met mijn compagnon hier nog even de laagste prijzen doorpraten. Weet u, mijn compagnon heeft op het ogenblik... Ik bedoel, hij ziet meer in een ijzerwinkel. Ijzerwinkel? Ja, mijn compagnon hier heeft een paar eindeloze spijkers in zijn kop. Wat een humor. Nou, gaan we even je eigen zon eens kijken. Oh. Daar gaat weer een paar Een risico van het vak. Weet je eigenlijk wel wie die koopman aan de overkant is? Koopman aan de overkant? Die Bolleman? Nee, daarnaast. Links. Daarnaast links. Oh, dat is zilver. Louis Zilver, die staat in de stal van Roggen. Wol, kralen en band. Ja, ga nog een beetje staan zwaaien. Dan kunnen we de opsporing wel helemaal vergeten. Participerende recherche, weet je wel. Kijk hem lachen. Ah, laat die jongen lachen. Iedereen heeft het toch veel te druk om op ons te letten. Ik heb Zilver gisteren nog gebeld om te zeggen dat we hier staan. Dat vond hij een schitterend idee. Hij houdt zijn mond. Die Zilver is toch een verdachte, hè? Zo zou je hem best kunnen noemen. En wat denk je? Van wie? Nou, van Zilver. Ik denk niet. De commissaris en Grijpstra zijn de enigen in de zaak die denken. Maar als je zou denken... Nou, meneer, wat moeten we hebben voordat voor dat kan katoen? Eh, zeven knaken, mevrouw. prachtkwaliteit, Breed genoeg voor een lekkere blote zomerjurk. Heeft u het ook nog in een andere kleur? Ik vond deze kleur de mooiste, zeker voor die prijs. Nou goed, pak maar in. Wieners, pak jij het even in. <laughs> Prachtkeus, mevrouw. Prachtkwaliteit. Zo, ja. komt u nog even laten zien wat u ervan gemaakt hebt? <laughs> nou, dat moet ik eens over denken. <laughs> Dag. Dag, mevrouw. Maar als jij zou denken... Uh, wat zeg je? Als jij zou denken... Uh, als ik zou denken... dan zou ik denken dat Louis Zilver een vriend was van Rogge. Ja. Ik vind het wel een aardige gedachte. Hmm. Vrienden. Daar geloof jij niet in? Luister, ik ben Jood. Nou en? Joden geloven in vriendschap. Zonder vriendschap zouden we er niet meer zijn. Oké, okay, oké. Okay. Dat soort vriendschap bedoel ik niet. Geen hulp betonen of, of het verdedigen van gemeenschappelijke belangen. Nee? Wat bedoel je dan? God, wat een zwaar gesprek. We staan hier op de markt. We kunnen toch wel eens praten? Praten. Ja, praten. Wat bedoel ik dan? Nou, ik bedoel liefde. Hè? Mensen die van elkaar houden, die, die, die blij zijn als de ander blij is. En, en, en de pest erin heeft als de ander ook een pest daar heeft. Hè? Dat is een soort uh, identificatie, heb ik er eens gelezen. De, de een vereenzelvigt zich met de ander... En, en samen zijn ze meer dan een combinatie van twee individuen. Ja, ga mij dat even uitleggen, zeg. Je hebt gelijk, hoor. Maar ik geloof daar niet in. Of beter, ik geloof er niet meer in. Voor dat soort geint ben ik te lang bij de politie. De vrienden... Die wij vangen luisteren elkaar altijd onmiddellijk erin. Heb uw naaste lief. Ben jij religieus? Moet dat? Waarom spreek je dan zo tegen me? Oh, luister nou eens. Eh, ik, hè, de gier hier, zeg: heb uw naaste lief omdat dat zo is. Omdat het zo is. Hm. Amen. Maar ik had dat net zo goed niet kunnen zeggen. Ik had ook kunnen zeggen dat we op straat staan. Dat is ook zo. Nou, heren, hier is de koffie. Ah. Met de kroketten. en dat is dan vijf gulden gepast. Hm, gaat onze winst. Kijk eens, Messi. Ik ben jouw Meissie niet. Wat niet is, kan nog komen. Daar. Ja. Waar ging jij nou ook al? Ja. Jij hebt gewoon een pestbui. Uh, we verkopen niks. En jij kletst. We staan op straat, maar we hebben onze naasten niet lief. We zijn jaloers op onze naasten. We proberen ze van alles af te pakken. We treiteren onze naasten. We maken onze naasten belachelijk. En als het even kan, dan slaan we onze naasten hartstikke dood... als onze naasten niet precies doen wat wij willen. Doe me een lol. Doe me een lol. Dat is het enige wat meneer de brigadier nog kan uitbrengen als het effe te moeilijk wordt. Heb jij ooit in je leven een geschiedenisboek gelezen? 1600, slag bij Nieuwpoort. Glootzak. Ik heb de laatste oorlog niet meegemaakt, maar ik weet er genoeg van. Mijn oom heeft een nummer op zijn arm. Een nummer dat er nooit meer af kan. Als je gelijk zou hebben, dan schaffen ze morgen de politie af. En overmorgen het leger... En overmorgen komen die slijmers aan de macht en dan hebben we weer concentratiekampen. Sta niet tegen die baal te rammen. daar zit handel in. Hoe denk je dat deze markt eruit zou zien als de mensen wisten dat er geen politie rondliep? Ik verzeker je dat binnen een kwartier de pleurs uitbreekt. Ze zouden die stomme lappen hier aan stukken scheuren als hongerige wolven. Cardozo, hou je nou rustig. En die zilver, die mooie vriend van Rogge... ...interesseert het niets of wij de moordenaar te pakken krijgen. Het interesseert hem alleen maar als hij er zelf beter van wordt. Je lijkt Grijpstra wel, na zijn vierde borrel. Grijpstra drinkt nooit met mij. Die drinkt met jou. Gisteren nog. Ja, cardozo. Cadeau Het is toch zeker zo? Je moet niet overdrijven. Gisteren heb ik een glaasje pils met hem gedronken. En daarna ben ik naar twee Girls gegaan. Want onze adjudant begon naar de borsten te kijken van de mevrouw achter de bar. <laughs> Zulke grote bloemkolen. Bestaat niet bestaat wel. En die callgirls? Gewoon voor een verhoor. Die twee gieten waren op bezoek geweest bij meneer Bezuur. Wie is Bezuur nou weer? Dat is ook een verdachte. Weer een verdachte waar ik niets vanaf weet. Ik dacht dat ik met de opsporing mee mocht doen. Niemand vertelt me ook iets. Ach, arme. Nou, luister. Bezuur is ook vriend van Rogge, zijn vroegere compagnon. Geldschieter. Hij heeft zich op een gegeven moment uit de gare kralen en bandzaak teruggetrokken... en doet nou iets met graafmachines... Het geeft als alibi op dat hij twee call girls op bezoek had op het moment dat Ager dood werd gemaakt. Denk je dat ze de hele nacht bij bezuur zijn geweest? Om de champagneflesje te zien wel, zei Grijpstra. Maar misschien heeft die bezuur de hele nacht water zitten zuipen? En is er even tussen uitgewipt. Grijpstra vertelde ook dat bezuur zo'n beetje het alcoholisme heeft uitgevonden. Dus uh, water lijkt me in dit verband een beetje moeilijk. Kopen jullie die rommel of is dit een tentoonstelling? We verkopen alles, schat. Je mag mijn maat erbij hebben. Zeg, uh, ik ben jouw no. schat niet, snapneus. No, no, no. Zeg, ben jij niet uh... Uh, uh, Maat, help jij mevrouw even verder. Ik moet even naar achteren. Oh, hey, ben jij niet de brigadier? Vergissing, mevrouw. Uitgesloten. Maar uh, mijn maat zal u verder helpen. En jouw maat is die nieuwe? Kan ik u helpen, mevrouw? Wat is dit voor een onzin? Hoe bedoelt u, mevrouw? Het zijn keurige stoffen. Wat is dit voor een poppenkast? Ik begrijp niet wat u bedoelt. U bent er van de politie? Nee, u hebt er verkeerde voor, hoor. Laat ik u nou eens even fijn helpen. Weet u wel wie ik ben? Helaas niet, nee. Ik ben mevrouw Grijpstra, de vrouw van de adjudant. Mevrouw Grijpstra, de vrouw van de adjudant. Ach, heel interessant. En wat kan ik voor u betekenen? U lijkt toch precies op die nieuwe van mijn man? Op de nieuwe van uw man? Ja, dat kan gebeuren, hè? Oh. Nou, nee, laat maar. Oh. Ik kan daar niet over uit. Wat ik moet hebben ligt hier toch niet. Hier ligt oude rotzorg. Dag mevrouw, het is maar hoe je het bekijkt. Dag. Dag, mevrouw Grijpstra. Dat was nou mevrouw Grijpstra. Dat was nou mevrouw Grijpstra. En is dit wat we nu doen een moord oplossen? Participerende recherche vereist even geduld. Oh. agent Cardozo. ja, ja. Geluisterd naar het elfde deel van De dood van een marktkoopman, naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Hans Hoekman, Hans Dagelet, Frans Kokshoorn, Alette de Nes, Elisabeth Versluis en Lisbeth Struppert. Techniek André Jans en Leon Dubois, regie Mijner de Goede.